Gert Kluut met het NOS Journaal. Prins Willem-Alexander had over zijn broer Friso. We weten niets, zei hij. Voor verdere informatie verwees hij naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Verder bedankt hij de mensen in het Duits voor hun medeleven. En zei hij te hopen dat de familie verder met rust wordt gelaten. De toestand van prins Friso is onveranderd. Hij is stabiel, maar hij verkeert nog altijd niet buiten levensgevaar. Dat heeft de RVD bekendgemaakt. Volgens de behandelend artsen had de prins een rustige nacht in het ziekenhuis... waar hij sinds gisteren ligt, nadat hij door een lawine werd bedolven. Een prognose is pas over enkele dagen gegeven. Tot die tijd wordt hij in slaap gehouden, zo zei een van de artsen tegen een journaliste van NRC Handelsblad. Op het Thaise een boeket zijn tientallen toeristen in het ziekenhuis beland na een ongeluk met chemicaliën. De zwembadbeheerder van een resort in Caron had de verkeerde elkaar gemengd, waardoor er een onvoorziene reactie optrad. Een wolk giftig gloorgas trok over de ongeveer 100 badgasten. Zeker 36 mensen kregen moeite met aanhalen en zijn naar een ziekenhuis gebracht. In Phuket komen veel buitenlandse toeristen. Of er onder de slachtoffers ook Nederlanders zijn, is nog niet bekend. In de Sint-Pieter in Rome is Wim Eijk officieel kardinaal geworden. De 58-jarige aartsbisschop van Utrecht legde de eet af en kreeg daarna uit handen van paus Benedictus de rode kardinaalshoed en een ring. Tijdens de ceremonie zijn 22 rooms-katholieke geestelijke kardinaal geworden, onder wie de aartsbisschoppen van New York, Hongkong, Berlijn, Praag en Florence...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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar paardje hoor. en pa zegt dat u het verkeert. Zandvoort aan de zee, aan de zandvoort aan de zee. Met vader, met broeder, met broertje en met zusje. Ome Piet, tante Piet en de hele familie is dus vanaf. Dat er man aan alle zij ze is. En dan roept zij uit dat kind. De zee ze is hier zo fris. Ze plast de deelt, met brede sfeer, haar vaaier op gewoon. Maar botsen roept zo gilt. De zee zit in mijn oppergaande zand. Aan de zee.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 dus uh, voor, een, voor de latere periode, zeg maar. Nou, uh, hij was uh, behoorlijk populair door zijn, uh, zijn Tarzan figuur, zoals ze hem noemden. Heb jij dat van hem? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. <laughs> absoluut niet. Maar mijn vader was dus toen hij dus in 1946 met de strandtent begon.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 al zijterassen, dat was mijn vader was daar de eerste mee na de oorlog die met zijterassen begon, want stand in de voor de oorlog hadden alleen maar voorterrasjes en daar was een waterraampje. Dat was aan de binnenkant stond daar, stonden daar de mensen de kopjes te wassen en dan was daar een glaasje en dan konden de kinderen konden de water halen en wij hadden mm, Erik het hert. Hij leeft helaas niet meer. Dat was nu zou je hem een ADHD noemen, maar dan hele zware en die was zo heel jong en die ik werkte dan altijd bij mijn vader op stand en dan kon hij zijn energie kwijt en die moest veel stoelen jouwen en zand scheppen. En uh, Erik die was nog wel eens uh, een beetje uh, lastig en dan kwam weer bij dat waterraampje en mijn opa was een hele grote driftkikker. En ik snap me zo nog voor de ogen dat mijn opa dat raampje open doet en dat hij hem echt van het terras af schold.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 Daar ben ik nooit uh, achter, uh, achteraan gegaan. Ed, we praten dan over 1950, uh, 1951. 51. Ja. 51 zijn we opengegaan. gegaan. Uh, mijn ouders lieten een huis bouwen op de Zuidboulevard, Boulevard. Klopt. Boulevard Paulusloos. Ik kan me nog als klein jongetje herinneren dat het een zandweg was. Ja, klopt ook. Het was helemaal niet bestraald. Nee, het was ook niks. Wij, uh, bij de opening van het paviljoen lagen er alleen wat uh, ijzeren platen. En voor de rest was alles zand. Voordat ze verder gaan, Jaap, we gaan even naar de muziek. Makkelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker, dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een kof vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil.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 ik weet nog hoe het was Met mijn armen om hem heen Mijn wang tegen zijn jas Vader weet de weg En ik weet nog van iets Veilig achterop Bij vader op de fiets Ik heb zo vaak een onbestemd verlangen Zo'n zeurig gevoel van troevigheid En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen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 Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop bij vader op de fiets. Dan ook echt voor me Zo'n zo vader die dan een, op een zondagmiddag Daar met zijn handjes op zijn rug aan het wandelen is over van Vliet had het erover in deze, dit mooie liedje. Heerlijke muziek, hè? He? Eigenlijk wel, ja. Goed, luisteraars, dit is het programma ZFM Oud Zondvoort. En we praten vandaag met uh, Ed Fransen. U hoort twee presentators. Jaap Koper, en mijn naam is Pieter Jouwstra. Want Ed is zo belangrijk voor ons. Dat we <lacht> hebben gemeend om dat met z'n tweeën te moeten doen. Uh, Ed, we zijn net geweest bij de start van uh, Paviljoen Zuid. We hebben even de geschiedenis van je vader belicht met de strontent daarvoor. Uh, 1950 praten we over... Ja. ...dat besloten wordt paviljoen Zuid te bouwen. Dat zeg je zo makkelijk... ...maar ik weet dat die hele Zuidboulevard... ...de boulevard paus loopt, ...vol stond met bunkers. En ook bij paviljoen Zuid stond ja, er een grote bunkers. Dat moest eerst geploft worden. Klopt. Er, er, zitten, er staan er nog drie achter het paviljoen. Want bij... Uh, ...het ontploffen van... ...de bunkers achter de zaak... dursten ze niet verder te gaan... ...want... ...de betonstukken van de allerlaatste bunker die ze lieten knallen... ...die kwamen op de daken van paviljoen en van de drie huizen. Uh, daar kwamen de kleine stukken van op terecht... ...en toen hebben ze gezegd, daar gaan we mee stoppen. En uh, toen hebben ze ze gewoon volgegooid met prikkeldraad... ...maar je weet, wij gingen als kinderen allemaal uh, de bunkers leeg plunderen. En heel veel jaren later hebben ze dus die bunkers uiteindelijk helemaal volgestort met zand... Maar in 1950 zijn ze begonnen met de bouw van het paviljoen. In 1951 nog in het, uh, voor de opening van de zaak. hebben we de beruchte redding gehad van uh, Gottfried Bomans ja. uit zee. Ja. Nee. Vertel, vertel, broer, vertel, vertel er even over. Nou, dat, uh, mijn vader was daar aan het werk samen met. zo'n uh, sluisdam, de aannemer. Want mijn vader deed zelf al, namelijk al het opperwerk.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 En daarin, dat hebben ze ook afgedrukt, en daarin staat geschreven door Godfried Pomens uh, aan de heer Ed Fransen, die mij uit zee heeft gered op die in die datum, uh, mijn hartelijke dank. En uh, zo was uh, de misvatting dus rechtgezet. En Poffiem ging uh, niet kort daarna open, ik geloof dat ergens in, achter in juni zijn open gegaan. En het leuke is als je dan, ik ben, ik ben dus nogal een vaderskind, was ik altijd al, en als je dan op de openingsfoto's van de receptie ziet. dan zie je er één kind rondlopen. En dat ben ik, voor de rest niemand. Maar je en had... Anne, Anne, allemaal ouderen. Ja, maar je had meer broers. Ja, ik heb nog. Ik had. Ja, we waren met z'n zes en. Jules is er dus niet meer. Nee. Nee. Um, nou heb ik, uh, we hadden het net over je vader. En over het uh, ja. moment dat hij zijn makelaarspapieren uh, had gehaald ja, uh, in 1935. Ja. Uh, maar nou is mijn vraag ook van. Pavillon Zuid doen.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 of, of hij wel echt wakelaar was. En toen heeft hij dus verwezen dat hij wedig was op de rechtbank. En dat ze er daar dan maar naar moesten kijken. Ja, ja. Maar ze konden zich niet voorstellen dat er iemand een handgeschreven taxatierapport rapport ingiende. Leuk. Eh, we, gaan, we gaan nu eventjes eh, weer naar paviljoen Zuid, Ed. Eh, je vader, eh, vertelde net het verhaal met de ballonvaart. Maar hij heeft op het strand, even afgezien van het eh, muziekpaviljoen meer eh, te doen gehad. Uh, ik kijk even naar een loersbeeld Ja, ja nou dat was in de tijd van Pavillon alweer. Al <laughs> ja. uh, hij heeft dat, uh, hij heeft dat zo, zogenaamd gevonden op het strand. Met het verhaaltje dat hij is morgens om half zeven de hond uit Pavillon gaan halen. Nou, van zo zoals dan er niet. Want wij lieten nooit een hond in de zaak slapen. En... Uh, toen heeft hij dat dus gevonden. En daar kwam het hele verhaal van Edo. Want dat was uiteindelijk onze overbuurman. Edo van, Edo van Tetroden Tetrode was natuurlijk onze overbuurman. Maar dat was ook al uit de jonge jeugd van mijn vader. Was hij uh, bevriend. Want Edo was weer een neefje van meneer Vulsma. Die bij ons op het strand ook weer poffertjes bakte. En later in koffer. Komen we zo meteen op. Eerst even de loeres. Dus die lo nou die Louris daar hebben we heb ik vreselijk veel leuke dingen meegemaakt. Want uh, het uh, duistere gastgezelschap. Die hebben toen ooit nog eens getuurd. ...en toen waren het ze allemaal nog uh, jong. Uh, uh, die mensen van... Uh, ...Bossink, ja, nee, uh, Nederlof. Ja, nou goed, de namen die schieten me even Zijl. niet naar uh, binnen. En die hadden dus gepland om het loeresbeeld te pikken. En die waren dus in de zeereef bezig...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 een dag voordat het Zeilandbeeld moest worden onthuld. zeiden hij, ja maar jullie moeten hier in de zaak wel even een expositie maken. hè? Ik zei, waarmee alsjeblieft? Dus toen zijn overal foto's opgedoken. En dat maar aan alle wanden geplakt. Ach, allemaal hele leuke dingen. Leuk hè? Ja. We komen weer terug op het paviljoen Ed. Ja. Het paviljoen is geopend. En uh, ja, wij woonden ietsje terug op de boulevard Paulusloot. En wij zagen, elke zondag zagen wij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 het is een liedje met een laag dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag.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 Want een meisje als Sofietje is een lente symfony. Zij dronk Ranja met een ritje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was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 interviewt mede met mij dit programma, Jan Kool staat voor de techniek en we hebben volgens zitten Ed Fransen en we praten over zijn vader en natuurlijk paviljoen Zuid. Ed, we zijn net gekomen tot het moment dat het paviljoen open is, we hebben even wat anekdotes aangehaald over Godfried Bomans die uit het water is gehaald, Noorus die uit het water is gehaald, we komen weer terug bij het paviljoen. Je had een heleboel ooms en tantes, ja, vertelde je oom, net. Nou ja. Noem eens wat namen van mensen die daar gewerkt hebben. Nou, het allereerste jaar waren dat oom uh, Piet Storm en Smit en oom Ton Storm en Oom Piet Storm en Smit, dat waren samen de zingende kelners van de Raakse uit Haarlem. Die zongen ook een paar jongens uit? Die, uh, nou, dat, uh, dat was er niet bij. Oh. Die zongen al een hele En... Uh, de volgende generatie, de volgende kerners die er kwamen, dat was in 1952, was dat ...om Wim Kok en Ome Corry Bol en Ome Piet. Nou, wil me even niet meer. Vos? Vos, ja, Piet Vos, inderdaad. En dan in, later kwam Ome Theo van Veen.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 dus we zijn de hele winter doorgegaan, de weekenden. En we zijn gewoon in het voorjaar weer open gegaan. En ik heb de tijd mee gehad. Want in die tijd kwam natuurlijk het, het, het Naakstrand op. En dat bracht voor ons natuurlijk ook heel veel conditie mee. Naakstrand. Ja, maar niet bij mij op de, ras. Oh. Uh, <laughs> de Nee, dat was. Uh, het Naakstrand had natuurlijk geen, geen gas, geen water en geen licht. Geen telefoon of niks.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 Hebben, als je zelf wil omstreden, nee. omstreden zeg je, dus, dus die ijswagen die die mocht niet. Of, nou ja, nee, nee, ze kwamen direct vertellen dat die mocht.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 en uh, dan kwam hij dus. En dan kwam hij nog even van poffertjes bakken. Is, uh, dat, dat, dat verhaal met die poffertjes... en uh, poffertjesruimte uh, waar het poffertjes gehaald worden... was dat eigenlijk ook een beetje een begrip... in, uh, in die dagen in ja, Zandvoort? Man, of, nou, uh... Ja, Vulsma was niet alleen een begrip in Zandvoort. Vulsma had voor de oorlog... hadden ze al in, als ik het goed heb... de straat in Amsterdam... het poffertjespaviljoen. En deze man was... voor de oorlog... al rondom gevuld in de oorlog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 de ziekte van zijn dochter in de oorlog. heeft hij daarmee kunnen bekosten. Ja, zo ging dat dus eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Uh, uh, hij heeft dus, uh, dus wel, begrijp ik uit het hele verhaal. onderdeel uitgemaakt van Pavillon Zuid. Dus met zijn, oh. uh, met zijn manier van poffertjes bakken. Ja, ja, en, ja. ja, ja. Je, uh, je, ze ging op, je ging poffertjes eten bij. Pavillon Zuid. Paviljoen Zuid. Maar er stond een groot bord op de boel. Vuls, maar poffertjes en Hollands, Oud-Hollandse wafelen. Leuk hè? Dan gaan we weer even naar de muziek. Yeah, I think the.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 toen was het, ja, wat Ja, ik, ik, ik wou het toch nog even weten, Jaap, want we zijn nog niet bij de afsluiting van het einde van Paat Wielkaart. Nee, nog niet. Ik, ik wilde graag weten, kwamen er ook bijzondere gasten eh, bij jullie langs? Dat kwamen. Want er waren feesten ja, partijen ja, ja, ja, ja. en partijen. Nou, het was gewoon eh, bij ons, en daar was, daar was mijn vader ook wel heel erg trots op, en ik ook, eh, kwamen ze van alle klassen uit de bevolking. En dat verhield zich allemaal heel goed met elkaar. Uh, of je nou had over prinses uh, Beatrix, die er met Klaus in hun verlovingspoor... kwam zijn geweest een keer, uh, de moeder van prins Bernard, Armkart, die met een vriendin daar regelmatig kwam.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 ...de mannen en de vrouwen die uh, elkaar uh, erg graag mochten... ...die hadden daar zo'n separate strand. Dus zo kwam alles uh, bij ons over de vloer. Was het niet dan ook een beetje een soort glamourachtig verhaal... ...wat daar een beetje nee, omheen... Uh, nee, toch het was, ja, niet? Of was het was, was meer basic van jongens, die ja, wil lekker gewoon doen... En... Duur, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ja. Helemaal niemand... Kijk, uh, hoe, moet, hoe moet je zeggen... Kijk, dat zeg ik altijd... ...als je, als je omhulsel afvalt... Ja. Hè,